gebied van Ter Apel zijn er boos over. Volgens de provincie Groningen zijn ze ten onrechte niet geïnformeerd over de plannen. Ook de provincie zou onvoldoende informatie hebben gekregen. Volgens de regels had de provincie en bewoners inspraak moeten krijgen. Het weer, hier en daar nog kans op wat regen. Vanmiddag breekt de zon door, het wordt droog en ongeveer 12 graden. Morgen veel zon en 10 graden. Dit was het NOS Show.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 En hebben, daarna hebben we uh, Wendy Jacobs en Maaike Kappel. Die gaat iets vertellen over het winterzante En voor mensen die dus voor de computer zitten, gaat u vast even kijken op www.gaanwedoen.tv. Dan gaan we daar straks over hebben. We gaan het hebben over de sportservice. Hubert Habers gaat daar iets over vertellen. Uh, wethouder Tatis die komt even langs en die gaat iets vertellen over de voortgang op de Middenboulevard, De rotonde en het Louis-David's carré. Daar hebben we wat extra tijd voor uitgetrokken, want het is een heel verhaal.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 Ik ben de geest van Al, en ik laat je vreselijke dingen zien, Hé, kom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 maar uh, het, is, ja, het, is, het blijft theater natuurlijk, het blijft props. Het is niet helemaal uh, zoals het hoort. Maar uh, ja, je, je probeert wel om het zo echt mogelijk te laten lijken. Ja, je het was wel op... zo erg dat de buurvrouw op een gegeven moment in de tuin kwam kijken: van wie is er dood? Ja, <laughs> ja maar het was timmeren, zagen en schilderen en ja. van ja. alles bij ja. jullie de laatste maanden. Ja, ja. Die, heeft, die heeft al een veel langere voorbereidingstijd, dit. Uh, ja, dit komt weer voort uit, uh, uit de spooktochten natuurlijk. Ach ja, natuurlijk. Ja. En, uh, ja, vanuit, en vanuit die spooktochtorganisatie uh, ga je natuurlijk heel veel dingen maken. We hebben vleermuizen van drie meter. Uh, we hebben, euh, euh, je, je hoeft het maar te noemen, lijken. Ja, lijk uit kost. <artoe> Afgerukte hoofden. Ja. <kacht>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 Oké, okay. maar dit is de eerste keer dat jullie in Zandvoort naar voren komen. Ja. Jullie wonen in Zandvoort? Ik woon in Zandvoort ja. sinds 1999. Oké, okay. nou, een tijdje okay. al dus. Een tijdje al, ja, dus ik ben semi-Zandvoorter, noemen ze dat ja. dan? Ja, nou je wordt nooit een echte hoor. Nee, import die... Zandvoort. Heet dat. Ik, was, ik was me al bewust van, ja. M Mijn vriendin zegt het me nog dagelijks. Die is wel Zandvoortse? Die is wel Zandvoortse, ja, ja, ja. Ja, okay. ja, ja. Ja, ja. ja. Nou, dan ben je ook uh, half Zandvoortse.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 Ja, ik hoor net ook de hele van Volkers, die uh, nogal eng is. Ja, <laughs> en, uh, ja, we, ja. ja, we zijn eng geboren, maar we, we <laughs> hebben geprobeerd om het nog enger te maken. Nou, het is jammer dat geen televisie is. ons zit een hele normale man, hoor. <laughs> voordat, voordat de mensen thuis het idee krijgen. Uh, de, de, de kosten die eraan zitten. Je zegt een kaart uh, kopen. Ja, we doen uh, kaartverkoop uh, via de Bruna aan, en aan de deur. En een kaartje kost 10 euro.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 Je kan de foto's gewoon downloaden. Wordt, en, niet, gewoon, meer, wordt, meer wordt niet meer afgedrukt? Wordt niet meer afgedrukt. Ik, ik, me nog, papier, dus, ik ja. vraag me af wat je nog aan foto's hebt tegenwoordig. Alle ja, digitale ja. fotolijstjes heb je. Daar kun je ze inzetten. Ja, dat is waar. Ja, dat is <laughs> waar. Oké, okay. goed. Dus voor dat tientje kun je ook nog, krijg je ook nog die fotoservice ja. uh, erbij. Ja. Nou, dat is, dat is helemaal te gek natuurlijk. Hoe laat begint het, uh, die uh, zaterdagavond? Die, de zaterdagavond begint om acht uur. Okay. En het is de hele avond. Tot...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 En ik raad aan iedereen te komen die dat ook maar enigszins interessant vindt. Verkleden is niet verplicht, maar nee, is wel gewenst. Leuk. Nee, als je niet verkleed wil komen, prima. Kom ja, gewoon. Maar... En er zullen zat mensen zijn die uh, mag geen verkleedspullen hebben. Nou, er zijn mensen zelfs die als zichzelf kunnen gaan. Maar dat ja, is een ander nee, verhaal. een is een Oké. Ja, nee hoor. Verkleed, verkleed is leuk, maar het is beslist niet. Uh, het is geen must. Nou, Oké. Okay.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 En voor hem was ik in staat om alles op te geven wat ik werkelijk bezat. Al weet ik nu, hij was het allermooiste wat ik had.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 Dan kunt u fan worden van ons. Dan zoekt u recrea de Winterfeest op. Dat is een heleboel scroll. Dan klikt u aan, doet u wordt fan. En dan zegt u stem. Want als u eerst fan van ons wordt, dan uh, telt u stem dubbel. Oh, dubbel? Dubbel, ja. Ah, dat is wel mooi. Dan moeten we meteen even doen. Ja, heb je dat al ja, gedaan? Ja, nee, ik heb ja, maar je nog kan over, nog over. fan worden. Dat maakt niet uit. Dan telt hij alsnog dubbel daarna. Ah, Oké. Okay. Nou. Ja. En dan wil jij dus een winterfeest, het Wintersantakampje...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 Als Frans Molenaar komt, er toch een beetje zondag. Ja, ja maar voor 3000 vr. Vr. euro laat je Frans Molenaar niet nee, komen. Nee, <laughs> nee kom, die stapt niet eens in zijn auto nee. de Ja, Jij, jij, jij noemt Sunparks Parks eventjes. Dat was ik altijd nieuwsgierig. Worden die vaker betrokken bij activiteiten die jullie uh, organiseren? Ja, ja dat, uh, en komend jaar hebben we waarschijnlijk een extra team.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 Want wij kopen van die 3.000 euro alle materialen die we nodig hebben. Ja. En als je het een jaar erop weer wilt organiseren, zal je toch uh, wat geld moeten hebben. Ja, je zal toch een potje hey, dat hebben. Dat is net zoals met het poppentheater. Het is niet de hoofdprijs, je betaalt maar 50 cent per kind. Maar je moet natuurlijk wel kunnen blijven bestaan. Ja, je moet uh, een kop koffie kunnen geven. Ja, Dus we doen het zo, zo minimaal mogelijk altijd. Ja.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 Via dit bruggetje ook het volgende onderwerp meteen aangeboord: sport. Maar wel heel speciaal. En daarvoor is speciaal naar ons ook overgekomen Hubert Habers van Sportservice Zandvoort. De Heemstede, Heemstede. Zandvoort. Is het wat anders, Hubert? Goedemorgen, goedemorgen. welkom. Is het wat anders een Sportservice Noord-Holland? Of is dat de overkoepelende? Dat is de overkoepelende organisatie. Wij zitten in verschillende gemeentes.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 nou ja, mensen zijn natuurlijk het meest benieuwd. Nou, ja, En wat is er dan zo al te doen? Uh, nou, Laten we bijna we het Of niet het hele lijstje, maar... Uh, Zal ik de populairste eruit pakken? Ja, spannende dingen. Hè? spannende dingen. Nou In ieder geval het straatvoetballen in de voetbalkool aan de Vondelaan is een hele populaire. Yeah. Daar hebben we hebben ruim 30 inschrijvingen voor. Kon ook niet anders. De <laughs> ja. nee, in. investering moet er ook een keer uit. <laughs> ja, <precies. laughs> een andere hele populaire is het mountainbiken. Daar starten we gelijk al het eerste weekend mee.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 Okay. Dus die heeft gezegd tegen mij toen ik hem sprak op een verjaardag vorige week. Van dat die baan is aangelegd en uh, dat die nog niet helemaal klaar was. Lijkt maar volgens volg mij klaar. moet alles netjes af worden gezet met hekken. En was ja. dat nog niet helemaal het geval. Ja. Dus mm -hmm. De baan nog wel wel. Maar het leuke is dat, uh, dat de eerste les van die kliniek wordt verzorgd door Sebastian Langeveld. Uh, ja. Wielerprof van de Rabobank wielerploeg. Zo, wauw. Ja, dus maar ook daar uh, ongeveer 25 kinderen. dus uh, een populaire ja. sport. Niet... Uh, hebben jullie die inschrijving al? Ja, de inschrijving is gisteren gesloten. Dus we hebben gisteren de indeling gemaakt.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 En die hebben zelf een programma ontwikkeld? Die hebben zelf, ja, dat zijn jongeren van de reddingsbrigade. Die vormen een soort jeugdcommissie. Huh? Die worden begeleid door, door een volwassene. Huh? En die uh, organiseren nu voor het tweede jaar uh, een activiteit in de vakantiesportweek. Ja. Dat hebben ze helemaal zelf ja. ontwikkeld. En, en gaan we dan in zee of op zee of gaan we in het zwembad? Ja, ze Neem aan dat er water aan te passen Er komt water aan te passen. Ze leren alles wat eigenlijk met de reddingsbrigade te maken heeft. Dus een stukje, stukje theorie. Maar ze gaan ook inderdaad uh, met een boot het water op. En uh, de laatste dag gaan ze het zwembad in. Okay. Om reddend zwemmen te leren. Dus beide, zee en binnenband. Ja, zeker. Okay. Nou, zee zal wel koud worden. Um, als ik kijk naar de, het vorig jaar en dit jaar, zijn er dingen bijgekomen qua sporten? Want ik hoorde de schermen, is het voor de tweede keer. Maar, ja, uh, uh, het zijn bijna allemaal nieuwe sporten. Uh, bijvoorbeeld, een, een nieuwe sport is rope skipping. Dat is een uh, moeilijke naam voor uh, spectaculair touwtjes springen. Oké, okay. dat heb ik dan nooit gehoord. Nee. Daarnaast <laughs> hebben we Ultimate Frisbee. Dus dat, ja, frisbee is tegenwoordig ook een soort teamsport. Ja, een beetje, ja natuurlijk. Ja, en daarnaast hebben we ook disc golf, zeg maar. dus dat is frisbee waarbij je, net als met golf, een bepaald doel hebt om op te mikken. In dit geval is dat een bak waar je in moet mikken. Daar hebben we een, een professionele instructeur voor en die activiteit gaan we samen doen met de kinderopvang Ducky Duck.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 Ja, tot 12 jaar, dus we alleen. hebben het alleen gepromoot op de basisscholen en uh, okay. via de media. Dus. Ja. Um. ja, eens even kijken hoor. Hoe, hoe kom je er nou eigenlijk zo bij om dit, uh, dit te gaan doen? Is dat gewoon initiatief vanuit uh, de, de, de overheid of de provincie en ben je daarvoor ingehuurd of ben je al zelf op een bepaalde nee, manier ermee de, verbonden? Wij, wij organiseren natuurlijk al heel veel sportactiviteiten in Heemstel en Zandvoort, waaronder bijvoorbeeld uh, de jeugdsportpas.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 Ja, om dat hier actief te doen, terwijl er ja. wel uh, de, de gelegenheid voor is hier uh, met de duinen uh, in ja. handbereik natuurlijk. Ja. En de reddingsbrigade, uh, mogelijk vinden van uh, potentiële redders... Dat is wel een van de doelstellingen waarschijnlijk van de vereniging. Van de vereniging ja. ja, en ook van ons, de ons de wel, we natuurlijk de vereniging van. te versterken. Ja. Ja. Is, is dit in, op andere plekken in Noord-Holland ook gaande? Dit soort activiteiten? Of ja. is het typisch zand voor Heemsteden? Ik weet dat het in, uh, op ons kantoor in West-Friesland ook wordt uitgevoerd. En in de meer hebben ze ongetwijfeld ook uh, dergelijke activiteiten in de vakantie. Maar we zijn inderdaad wel een van de eerste die dit. Uh, zo ja, want dit doet, loopt al een paar jaar, toch? Dit is het tweede jaar dat wij het zand voor aanbieden. Okay. Ja. Nou, het is een, uh, ja, we hebben het net over een paar sporten maag Maar je hebt het twaalf, zei je. We hebben er twaalf, ja. ja. Is, is er nog een mogelijkheid als iemand nu luistert en denkt... Ai, ik heb het helemaal gemist. Kan ik nog een contact zoeken? Misschien toch nog een plekje ergens vinden? Het is gesloten. Het, het is gesloten. We zouden misschien wel uitzondering kunnen maken. Dan kunnen ze even gaan naar sportservice Daar staan onze contactgegevens. Ja. Een aantal sporten vallen al af. Want straatvoetbal, mountainbike. Uh,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 Ja, die is er nog. Die uh, staat er nog steeds. hij wel een We beetje gaan straks met is. iemand praten die hem gaat afbreken. <laughs> Oké, okay, nou dan uh, kunnen we er hopelijk <laughs> wel gebruik van maken. Ja. Dus. Ja, maar die is er nog even inderdaad. Ja, en, en dus bij duintjesveld Ja, de, de al, Die hebben we inderdaad als backup voor mocht het op de afsluitende zondag slecht weer zijn. Ja. Uh,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 ja, ik ga uh, proberen zoveel mogelijk activiteiten uh, te bezoeken. Te wonen, maar, ja. Het zijn er twaalf, waarvan uh, sommigen uh, ja. natuurlijk uh, drie lessen verzorgen. Dat is een dus, mooi sport voor je, lopen ja, het, zo, ja. erachteraan. Het <laughs> is ook nog eens gespreid uh, over heel Zandvoort. Dus ja, aardig wandel. Oké, Hubert, heel erg bedankt voor je komst ja, en je gedaan. toelichting. Ja, Dank je Oké. Okay. <tip>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 Ze is geboren Zweedse en heeft naast de Nederlandse ook de Zweedse nationaliteit. Dat is opmerkelijk omdat de PVV van Geert Wilders geen bewindspersonen met een dubbel paspoort wil. Wilders zei in 2007 bij de discussie over de staatssecretarissen Al Bayrak en Abu Taleb... dat het hem niet alleen gaat om paspoorten van islamitische landen. Als Abu Taleb een blonde kuif had gehad en een Zweeds paspoort... had hij hetzelfde bezwaar gemaakt, zei Wilders destijds. Het nieuwe kabinet wil volgens het regeerakkoord het aantal dubbele paspoorten zoveel mogelijk beperken... Het ministerie wil niet zeggen of ook Veldhuizen van Zanten... haar tweede paspoort wil inleveren. In heel Frankrijk wordt vandaag weer gedemonstreerd... tegen verhoging van de pensioenleeftijd. De vakbonden organiseren op 200 plaatsen protestmarsen. President Sarkozy wil de minimumpensioenleeftijd verhogen... van 60 tot 62 jaar. Frankrijk wordt al dagen geteisterd door stakingen en blokkades van olieraffinaderijen en opslagdepots. 10% van tankstations... Dit Zonder benzine. Op vliegveld Charles de Gaulle is de kerosine bijna op. De regering is niet van plan toe te geven aan de protesten. Frankrijk komt nu al 32 miljard euro per jaar tekort voor de pensioenen. En dat dreigt op te lopen tot 50 miljard als er niets gebeurt. De Amsterdamse politie is op zoek naar getuigen van een ontvoering. Gistermiddag werd een vrouw in Amsterdam West aan haar haren in een bestelbusje gesleurd. Het busje ging daarna met volle snelheid vandoor. Volgens twee voorbijgangers zaten er drie mannen in het voertuig...